De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag, Usans in de Brans. Een auto. Ik begrijp niet waar je het vandaan haalt. Nou, dat lijkt mij nou heel handig om te hebben, ja. Maar waarom? Waarom? Omdat de hele buurt een auto heeft. Daarom wil hij ook zo'n ding. Zo gaat het eruit. Zo gaat het eruit. Zo gaat Dat is helemaal niet waar. Zo wagen zou ook heel handig zijn voor mijn zaak. Ik had je groter een bakje achter je vervoert zo. Huppakee, drie, vier fietsen tegelijk. God, Dit kracht. Dit is een moedstal is er, Maar nog gaat het je nog uitlaten ook. Laten we er nou maar over uitschijnen. Peken Een auto kost veel te duur. Nee, nee, nee. Tootsie, nee. Het kost niet duur. Het kost wel duur. Niks kost duur. Wat weet u we er nou van?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 Dat was dus niet zo. Jammer genoeg. Ja, maar heel, heel jammer. Maar dus nou volg ik die cursus. ABN. Algemeen beschamend Nederlands. Heb u daar D dan wat aan? Nee. Uh, heeft u daar dan wat aan? Nee. Uh, heeft. Uh, nou ja, als je er niks aan heeft. Waarom heb u dan die cursus genomen? A. Hij is gratis. B. De koffie kost niks. C. De gevulde koek krijg je voor nacko erbij. Ah, uh, Gries. Heb jij nog wat melk? Ja, Harry, de ijskast, waarom? Dan. Uh, nou, dan, dan neem ik nog een beetje. Maar, maar, maar Harry lust toch in melk? Het is al een tweede pak in drie dagen. En hij regent het allemaal alleen op in zijn kamer. Ik hou niet van melk, ik krijg er puissies van. Ik vind het eigenaardig. Vind jij dat niet eigenaardig? Ik, ik vind het eigenaardig. Nou, het is gezond. Ben je beschikbaar? Ik krijg puissies van. Puisjes en een droge keuken. Er zit kalk in. Daar zal hij het wel om doen, om de kalk. Uh, kalk? Ja. ja, dat verklaart meteen jouw droge keel. Verdomme, maar kan je net zo goed een appetie meenemen? Heet gevonden. Ja hoor, ja Tres, uh, ik heb nog een pak. Uh, zeg Tres, vergeet je geen nieuwe melk te halen. Waar heb je al die melk voor melk. nodig, Har? Huh? Nou, ik, ik vind het lekker. Nee, uh, jij vindt het vies. En daar heb je gelaak in ook. Uh, Joris Riepinter, je hebt gelaak, het is vies en je krijgt er pijn van. Ja, wat kan u dat schelen? Omdat ik het een rot gezicht vind. Nou, daar heb ik niks mee te maken. Nee, maar jij kijkt ook niet de hele dag naar je eigen ponen, maar waar wel. We kijken tegen die gevlekte postzegel aan. <laughs> daar vind ik een rot gezicht. En al ook. Nee, vader, zij vinden het ook. Wie? Zij. Wij. Hé? Hulli. Ja, dat zeg ik. Jullie zoeken het maar uit. Nee.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 Jij hebt een poes. Ja, dat verbaast mij ook. Dus daar heb jij die melk voor nodig. Ja, wat is het? Je heb je ons al niks over medegedeeld, zwager. Over huisdieren zouden wij vooraf overleggen. Dat wil zeggen, jij vraagt me wat mag en wij zeggen nee. Ach, het is maar een poes. Een poes is ook een huisdier. Daar krijg je ook aanslag van, van poes. Ik wel, dat komt natuurlijk van al die melk die ze Nou ja, ik... Ik vond er van de week, ze liep alleen nog over straat. En geen baasje, miauwen. En ik dacht, ach, ik, ik neem er even mee. Het is zo'n lief diertje, Trace. Kijk eens, zo aanhankelijk. Zo blij dat ze weer een nieuw baasje heeft gevonden. Of eigenlijk meer een zorgzame vader. Kijk, huh? ik weet niet wat het is, maar ik, ik krijg ineens al een beetje last van me. Mag.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 Geen dag. Ik spreek het wel. Dat heb ik in de oorlog nog geleerd. Daar praat ik liever niet over. ik spreek. Nog een spiet Jullie zijn te vermoeiend voor mij. Wat heb jij? Ik heb niet geslapen. De hele nacht wakker gehouden door de poes van mevrouw. <laughs> <laughs> Wat zei die? Mijn poes. De poes is weg. Mijn vrouw, de poes is weg. geworden. het soms in het draad holen als je die weg is zoek had, beestje, je beestje hem wakker hebben gehouden. Dat beest hebben we niet wakker gehouden, maar mevrouw lag maar te kakelen over dat gekreterige beest van de. En dan moest ik gaan zoeken. Leg een hebt ze ervan. En vanmorgen weer, en vanmiddag weer. Ze blijft er over ik, ik. word er gek, van. Wat is er met het beest gebeurd? Weggelopen, weggeslopen de deur uit de straat op. En ik zit met ellende... Weggelopen. Wacht eens. Nee, nee, nu Nee, stil eventjes. Hoe zag dat beest eruit? Hou nou even je kop, ik heb een idee. Hoe, uh, hoe heette dat beest? Pitsie. Jammer. Hoezo? Nou, ik dacht dat dat misschien die maffe zwaar voor jou zijn poes gevonden had. Ja, dat dacht ik ook. Zag ja, dat, maar dat. Dat is toch niet zo? Dus is jammer. Nee, het is hem wel, dat kan ik niet missen. Het is hem niet raden, want dan krijg ik van Harry, hij heeft geen Pitsie. Maar dat kan Harry toch niet weten? Nee, omdat hij dommer ik geen kopie-koffie heb. Hey, hij heeft, heeft koppie kopie-koffie, wel en. Toon, wij hebben de poes van je vrouw. Wat zeg je me nou? Ik kan hem halen. Ja. Ga jij hem maar even halen, dan laat ik hier even stond te wachten. Peek, jongen, als het echt zo is, dan ben ik je diep dankbaar. En dan heb jij een stevige nooit verdiend. Peek, wacht even, ik ga het toch even mee. Nee, jij was hier, was mijn idee. Nee, het nee. was mijn idee. Goed, dat was het ons idee. Wacht nog eventjes, ik ben houwer. Wat heb je er nou mee te maken? Heb, heb, heb, niks, heb. Hij lieve heer heeft vreemde schepselen geschapen, maar bij hun hebt die zware pitten. Oh. Nee, nee, ik sta er niet meer af. Dat, dat, dat ken ik niet. Dat is onmenselijk. Maar het is het poesie van de vrouw van Toon. Het ja. arme mensen van nacht te leggen halen. Nee. Shit. Ja, nou even niet, docent. En ik dan? Zij heeft dat beest al jaren. Je kan het mensen toch niet janken om dat leggen? Nee, niet nee. Echt. Dat mensen niet. Dat stomme mens niet. Dat stomme rotwijk vooral niet. Maar wie ziet mijn tranen? Uh, nee, uh, vingers, als je niet halen, zegt, Daar kan ik niet tegen, dat weet uh, uh, je. Dat ik zal leggen huilen, dat ziet er geen hond. Nee, geen poes. Uh, en ik, ik ben ander gehecht, Trace, nou al. Vergiet. ik heb gelijk haar? Het beest is van de vrouw van Toon, eerlijk uh, is eerlijk. En Hebben we dat Toon verteld? Ja, en hij stuurt de politie op je dak, hoor je? Als we onze beloning niet krijgen. Uh, Harry, Harry, wat ga je nou doen? Nou, ik ga nou afscheid nemen... Maar wat ik zou gaan doen als koffie-koffie weg is. daar ben ik nog niet zeker van! Dankjewel. zet de maar klaar. We hebben het er. Een geschenk uit de hemel. Waar is dat rondweest? Alsjeblieft. Gezond en wel en iedereen tevreden? Ja, nee, nee helemaal niet. Dat is Pitsie niet. Huh? Nee, kijk, nee, dat is uh, koffie koffie. Wat is toch wel de poes van je vrouw? Oh nee, Pitsie is rood. En ook een Pitsie dikker. Nou, misschien kun je haar een beetje verven. Oh nee, ze kent haar beest van binnen en van buiten. Ja, niet dan. Sorry jongens. Neem maar een uit voor de moeite. Nou, vraag uh, dat maar. Ga weg, kregen ik kracht ja. uitstrijd bij hem. Wat ja. doe je nou? En de bij het die het beest van Harry. Wat? Kom op dat vlucht, ga hem de deur uit. Ja, maar mijn borreltje nou. Volg je later, pa, later. Nou is dat ja. beest. Nee, maar ik, nee, eerst mijn borreltje. Nou, daar zitten we er mooi mee. Toon nog steeds reinig En als ik dit aan Harry vertel, nou, dan knopt hij hem op. En dit is een jouw schuld. Kijk, ik weet van niks. Ik heb dat beest niet van huis gehaald. Auwe, nou. Nee, jacht, je borreltje staan je drinken. terwijl ik mijn long uit mijn lijf liep om hem te pakken te krijgen. Ah, Hier zie je dus. Dat had je aan weten, Frits. Zocht je mij dan? Ja, ik heb je even nodig. Wil je me drinken? Nou, heel graag. Alsjeblieft, fijne jongen. Ik geloof niet dat jij, ik. Jij, nou... nee, ik weet het. Je hebt mij niet aangeboden, maar toch accepteer ik het graag. Daar doe ik niet lang over. Drie pils, daar waar? maar. Zeg, Wat? Ja. Ben jij nog steeds op zoek naar een knap wagentje? Hoe weet jij dat? Ja, dat spreekt zich door, dat is zo'n Kijk, ik zit in die tweede handbalans.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 Nou kijk eens Peek, hier staat ze, is het geen juweeltje? Hollandwachtig. Is het die oude stofzegel hier? Ja, niet meer nageltje <laughs> nieuw, maar een degelijk ouderwetskarretje met een Europees karakter. En klasse van voor de oorlog. Ja. Vind je dat niet beeldschouw? Ik neus. vind het een beeldschoon. Nu, luister eens, er zit maar één koplamp op. Ja, dus je hebt altijd het licht van voren. Tja, er horen toch twee koplampen ja, Ben jij nou achterlijk of zo? Op elke auto hoor dat van koplampen. Ja, ja nou, hij heeft ze er maar één. Ja, nee, wacht even, Piet. Kijk, dat zit zo. Die andere is even de reparatie en die krijg je zodra als dat die klaar is. laat Als ik nou aangehouden word door de politie, vertem. Ja, dat is jouw zak. Ik kan moeilijk al die tijd een beetje mee rijden. Maar nou? ja, als je die jongens vertelt hoe de zak in elkaar zit, dan begrijpen ze dat wel. Dat is uw usans. En per slot kost die voor jou maar duizend gulden. Duizend gulden. Nee. Nee, voor een klasbak niet, nee. maar voor deze omgevallen maghanodozen is een geldje al te veel. Hier moet je dus nee, niet aankomen, niet aankomen. Ben je nou helemaal gek geworden, ouwe? Je moet er met je met afblijven. Oh. Sorry. En, Peek, je krijgt er een hoop accessoires bij. Ja. Hoe? Accessoires? Extraatjes, zal ik maar zeggen. Oh, oh. oh zoals een uh, mislamp en Nee, nee, geen mislamp. Nee, dat niet. Maar dat maakt toch niks uit, want met die mist zie je toch geen flikken. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. En verder is het een heerlijk autootje voor de eerste eigenaar. Had hem altijd in de garage staan. Er is bijna niks mee gereden. Mm. Maar hoeveel uh, kilometer staat er op de teller? De, uh, er staat 40.000 kilometer op de teller het is niet zo, Mike. Nee, niet doen. Dit ding is volgens maand de miskoop van de... Oh nee, oh nee, jongens, daar hoeven jullie niet bang voor te wezen. Want de miskoop van de maand heb ik gisteren al verkocht. Eh, Frits, zit de garantie op? Ik garandeer jou een prima karretje, Jan. Wat een nou, dat even niet, dat is ook niet nodig. Kijk, een rotige krach moet ik een garantie mee geven. Ja. En dat is bij dit luxe paardje overbodig. Wees die van vertrouwen. Ja, ja, ja, dat is zeker ook uw sens in jullie brons. Kom op, ik we gaan naar binnen. De bril. En za zanig, zanig! 1 op 25. Als je hem duurt. Nee, nee, nee, het lijkt me niks, Spits. Hij is me te antiek. Precies, antiek, wat ik zeg. En daar betaal je geen cent extra voor.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 en, en, uh, uh, nouveau Thee, ja. Ik uh, geloof Frits dat jij denkt dat ik niet goed aan mijn hoofd vind. Dat denk ik helemaal niet. Maar ik ga ruiken. Hij weet het zeker, kom op nou zeun. Dit vrak dit is niks voor ons. Oh, dit wacht, wacht, dit... wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Nee. wacht, wacht. Ga er nou even in zitten. Dat kan er geen kwaad. Ga er nou eventjes in. Ga even naar mij, kijk. Zie nee. je zien hoe dat zit? Als je een vorst. Ja. Kom op nou, kom op nou. Hier. Deurtje open, goed vasthouden, deurtje, goed vasthouden! Die die valt het er met aan! Dat, dat, dat, dat is voor de veiligheid. Nou, praat erin. even dan. Deurtje voorzichtig dicht. Nou, hoe zit het? Lekker, hè? 100 procent in orde, orde, de oude vrouwtje had geen klachten, dus het is pico in orde. Oud vrouwtje? Ja dat eh uh, arme mens, oh zwaar ziek. Zielig hoor de vijfie, kwam hier met die auto, kon er niet meer mee rijden. Zwaar ziek dat oude mens. Maar vriend, hoe nou lol ik vind stukken sigaren op de bank. Ja? Ja! Daar is er nou juist zo ziek van geworden, van die smerige stinksigaren Eén En bevalt die je Nou ik moet zeggen... Uh, nou je moet wel snel beslissen hoor, want ik heb nog drie kleintjes ervoor. Zeg, wat zit er hier? Zeker in het paviljoen drie hij hey. vokke! Zal ik jouw podium eens even in de stages zitten? Ho, oh, oh, oh. hey, Je trapt de rem helemaal tot op de grond? Ja! Dat is je type. Je moet met thuis wagen pompen en remmen. Heel lang pompen en remmen. En als het ligt nou in een één op rood? Je, je moet gewoon vooruit denken, Domie. Ja. Als je nou een straat inrijdt en je weet dat er rechts om de hoek, links de bocht om... ...en dan nog 200 kilometer verder op een staat, daar op rood springt, dan begin jij al te pompen... ...en te remmen ja, en te pompen. Top, ja. ja. Zo heb ik het zelf ook niet bekijken.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 Ik trap hem op de staart, wie? Die poes. Wat ligt er nou in mijn wagen? Een poes, een grote rode poes een, onder de bank. Nee, een grote rode pitche. Ja, een pitche niet <lacht> alleen. Hier, één, twee, drie kleine pitche. In mijn wagen. <lacht> Heb die in mijn wagen Geleggen bevallen je? Natuurlijk ze hebben gelijk. Waar ga je dan nou buiten zitten dan in zo'n degelijke ouderwetse doorgeroeste doorgeroeste kattenpak. <lacht> Wat nou moet je vrouw, Toon. Ze slaapt. Eindelijk. Zij wel? Nou, ga we hem gauw wakker maken. Ja, kijk wel uit. Ik word gestoord van dat mens. Hé, hey, Toon. Kijk eens even. Oh, nee. Piechie. <laughs> en zelfs één pietje meer. Voila. Eén, twee kleine pietjes. Toon, kerel, je bent vader geworden. Nee. Nog meer secretie die weg kunnen lopen. Hé, <laughs> hey, Peek. Er waren toch drie pietjes, dacht ik. Appa. Maar we hebben nog een klein foutje goed te maken. Hoe is het nou met Harry Trace? Ik weet het niet. Hij doet geen mond meer open sinds jullie die poes hebben meegenomen. Waar is die? Zijn kamer. Harry! Oh. Hey. Harry! Kom even! We hebben een verrassing mooie paddenkoek! Wat? Koffie, koffie? Nee, nee, nee, nee, geen koffie, koffie. Oh. Was er van toon? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Waar is ze dan? Ze is weggelopen, hè. Ze is ge... huh? traadam, weggelopen en zijn schuld. Mijn vader opgeving van je khanus. Weggelopen en dat is jullie verrassing? Sadiste, sterretje tuin. Nee, nou, nou, nou. Ik ben kapot. Nee, nee, nee, wacht nou, kalm, even zwagertje. Hé, hey, kijk eens. Hé, hey. kijk eens, hier. Voor jou? Net geboren. Voor mij. Dit beestje heeft een vader nodig, haar. En een moeder. Het is gelaken jou. Vierde Vind je het niet lief? Oh, ben... Voor, voor mij... Oh, wat een klein schattig poesie zal ik er even nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Geef maar aan mij. Zo, zo, ja. Ja, ik heb daar ervaring bij, hè. Zo, poelekie, poelekie. De naam heeft hij al, hè, Peek. Hé, hey, nou die andere verrassing. Nog meer bezig? Hé, nee, champagne. Harry, we gaan jouw eens flink vieren. Hoe kom ik er niet in die fles? Heb het toon gekregen. Ja, maar we doen gewoon alsof we hem zelf hebben gekocht. Oh. Dat drinkt even ik liefde jongens. Ik, ik, dan gaat hij weer niet thuis. Kom dan uit. Reis. Glazen. Uh. <lacht> U had geluisterd naar de brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie.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 Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Weulme. Vandaag: Dierenleed. Ja, ja. Eh, uh, ja, wat is. Uh... Wat is wisdom? Ja, nou, uh, kom op, je je denkt dat het al uren voorbij is, ja, hoor. Allemaal, hier Ik zit niet elke dag achter zijn bord met stukken ja. schuiven. Even de relax erin gooien, Peek. Kom, alsjeblieft. Hé, hey, hey, wacht eens even. Weet, weet, weet. Uh, jij hebt zo gezet en toen zo en toen heb ik... Ja, hier al, let op. Eén, twee, schaak. Dat kan niet. Nou, je ziet het, toch? Schaak. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat we zitten te dammen. Dat is toch ook niks voor mij, Peek? Rijdt. Dat geschuif de hele tijd word ik nerveus van. Wat doe je ervan? Eh, uh, zenuwachtig. Oh. Hé, hé, hé, Hou je een beetje in, ja? Ja, ja, zenuwachtig. Uh, sorry, Peggy. Mijn vol. Nou ja. ja. ik ben een beetje gespannen de laatste tijd. Hmm. Zaken? Uh, min of meer, mijn wijf. Zakt de hele dag in mijn kop. Ja. Over dit en over dat en dan eigenlijk een tikjes uit. Nou ja, net even te hard en dan is het weer de hele dag janken en goedmaken. Doodmoei word ik ervan. Nou, oh, weer oude zak gras. Oh, doodmoei. Doodmoeig. Schuif even een kruk onder kont. Oh, God, zal me even zitten. Wat heb je dag gedaan? Schaat je uh, koud nog los? Nee, ik ben van thuis komen lopen. Ik dacht, ik denk, ik ga even langs. Een pietje stalling voor een warm bakkie. Ben je helemaal van huis komen lopen? Ja. Jongen, jongen. Dat is zeker honderd meter. Zeker, zeker. Doodmoei. Nou, een huipje. is ook Dus dat is vrolijk gezelschappen te vroege morgen. Ben jij ook komen lopen, jongen? Nee, ik ben moe van mijn werk. Ja. Oh, maar dan heb je geen probleem. Oh, nee. Nee, want eh, ik ben dus moe van mijn voeten. Maar ik kan tegen mijn stapeltjes niet zeggen: toedroei! Ik hou wel even een uit de kast. Op mijn dood en dood moeide voeten zal ik nog een leven lang moeten schuiven als ik mij wel een wijze. Maar als jij moe bent van je waaf, dan zit je er eh, gewoon aan de kant. Nou vader, weet jij wel wat liefde is eigenlijk? En, en, en, en liefde is een lekker bakje koffie in ons rondwonen. Maar zeker geen schrijven van waar je dood van wordt. Nou, Fokke heb eigenlijk wel gelijk. En ik ben natuurlijk ook minder aangelegen voor vrije jongen. Waren het niet, een maand mijn beurt, dat ik Nellie geen schop kan geven. Omdat wij zakelijk zijn verbonden. Ah, jullie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 Wat is nou voor jouw verwennerij? Zoranig is vroeger mag ik koffie op je bed met de krant. Nou, kijk aan. Voor jou is het een krant en een kopje koffie op je bed. En voor een ander is het, uh, uh, nou ja, uh, uh, Nelly? Ja. Op bed? Oh, oh, ja, nee, nee, Nelly is, hoe uh, uh, uh, zal ik het zeggen, een gastvrouw. In de herenverwennerij? Ja, zo. Zeg, uh, ken ik die Nelly uh, van jou? Hoezo? Ha, nou, ik dacht anders, uh, kunnen misschien bij haar uh, Koffie, koffie gaan? Oh, en... wacht even, ja, ja, en onderwijl jij ja, eigenlijk zeker even in een wippie voor noppers en voor niks, laten verwinnen. Oh, nee, ik ben het hele stuk om lopen, dat doe ik niet meer aan mij, kom goed, daar heb ik geen vunt meer voor, nee. Ik wou alleen maar voor dit. Uh, te kijken. Voor de koffie. Eh, koffie heb je hier ook. Nou, maar niet met zo'n lekker stuk. Ga er nou maar vooruit. Motorcoek erbij. Ik dacht ik moeier werd van Nelly, maar ik word gek van die ouwe. We hebben het alle jaren kunnen uithouden. Ik doe maar een sport. Dat is mijn redding geweest. Sport. Sport. kijk hem zitten. Die gekreukelde gebaksdoos. Die hebben ja. zijn leven van dood geen sport wel van binnen gezien. He, he, he, he, he. Nou, deze gekreukelde gebaksdoos, die hebben het over denksport. Ja, daar ja. hebben we mee overeind gehouden. Kijk, als mijn ouwe... Vaders, zal ik maar zeggen. Weer eens uren uit samen. dacht ik. Een oude vervelende zeur. Negen letters. Lamstraal. Precies. Nou zie je wel, jij kan ook drinksporten als je je best boven doet. Het bestaat <laughs> voor mij maar één sport. Dat is vieze. Ja, daar word je ook wel moeien. van. Nee, daar word je helemaal niet moeien. van. Daarom is dat zo'n fijne sport. Het is oh. uitrusten, relaxen. Hier een verwinnerij eigenlijk wel ergens. Nou, ja, ik heb dat nog nooit van gezien. Ik bedoel, ik Kan wel van de harnik hier en van een lekker bekkie maar om dat nou weer zelfs te gaan vangen. Nou nee, ja, nee, op, op bekjes heb ik ook de nood in mijn leven gevist. Maar snoeken wil die geven straat. Brazen, maar bars. En dan is het net. Kijk, als je, je lijntje uitgooit. Alsof je zorgen met je in mee naar de bodem verdwijnen. Rust! Het is, het is, het is een rustport! Zou voor jou ingekwezen, ja. hè? Wat? De hele dag met mijn hengel in mijn hand? Dobber in een bootje. Jij hebt toch een bootje? Ja, ik heb een bootje. Ik heb, ik heb een hengel. Nou, nou! Dan gaan we toch vissen! Eh, we gaan voor onze rust, Pa. Oh, ja, je maakt thuis water. Jullie lekker vissen maken thuis, water! Hey, rustig naar mijn oude.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 Beta betasplendens colissia labiosa, limia melanogaster. Ik denk dat er de fles al leeg is, jongen. Ik ben bang dat we te laat zijn en dat die dingen daar allemaal al uh, hebben leeggedronken. Harry. Afanius Iberus en Otocinclus flexilis. Ik ik versta hem niet. Nou heb ik hem al nooit begrepen, maar ik verstand hem nou ook al niet meer. Wat hei je, Harry? Loricaria parva. Dat is vast een hele ziekte. Eh, uh, hallo, Harry. Har, hallo. Weet je nog wie wij zijn? Corridoras Palliatus en Corridoras Punctatus. Nee, die zijn wij helemaal niet. Helemaal niet, Coinplay en Corrie Dinges. Dat zijn wij niet. Dat, dat zijn vast een paar van die ongure vrienden van hem Ik vertrouw het, niks. ze. wat laat even staan, Harry. Thijs, waar zit je? De Colisa Lalia. Oh, uh, ze zit in de... Uh, uh, wat zei je? In de keuken. Laten we hier, pa. Ik ga de Thijs. Nee, nee, nee. Ik ga met je maar Ik plaats niet bij die gevaarlijke gek. Daniel de Vario. Seemus da Rica. Uh, Thijs. Thijs, Harry is ernstig niet op zijn hoofd geraakt. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ze zit met je ijnspijt, jongen. Ijzig geitje voor één keer gelaak. Gefeliciteerd. Maar ik vind het ook, hoor. <laughs> ik ben een beetje ijs. Die vlakkwalers is natuurlijk nooit helemaal gezond geweest. Maar ze kunnen hem nou bij beter meteen omslaan. Oh, wat zou dat een feest zijn? Hij. Hij is hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, uit zijn bol dreef, hij slaapt er een taal uit. Dan lusten de honden geen brood van wat aan. Help ik. En jij hebt het dus ook gemerkt. Ach nee. Ik vind het alleen een grote bak. Zou je het een grote bak? Nou, ik kan er net. Ik kan er ergens eigenlijk ook wel om lachen. Nou, ik kan er helemaal niet om lachen. Oh, en dat zeg je net. Toosie, dat hoor ik je net zeggen. Zeg, Preek.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 Atemania melanora en hemigramus oxenivair. Carne... Ja, winnen! Ah, de nommel eigen. Dat ja, mag kraken. Nou, ja, precies. Wat is dat voor een enorme bak? Mijn aquarium. Waarvoor? Voor de carnegiella strigata, bijvoorbeeld. Dat is die waar, Van bak is voor vissen. De carnegiella strigata is een vis, oude man. Het is de zogenaamde gemarmerde bijlzalm. Wat? <laughs>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 Net als naar de televisie, maar dan zonder geluid. Ja, ja, zoiets als het journaal voor hoor gestoord. <laughs> Over gestoord gesproken, zeg. Zeg, feiten krijg ik mee ineens een kanje van niet. We hoeven helemaal niet in dat bootje van harp het water op om te gaan vissen. Nee, we sturen zool hier het park in. En dan leggen we een hengeltje in zijn bakje. Haha, <laughs> ben je thuis en toch even het... Vissen in mijn bak? <laughs> ja, ja. Ga je er gewoon een paar nieuwe visjes bij?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 Bij de nieuwgevend schoon Amsterdam, mm. een kapitaal staat al over de baai. En noemen de boot, als ons wat de boot naar de be. baai, ik ben over zes bandjes. terug. Ah, wat is dat okay. toch heerlijk, hè? Ah. Zeenlucht, oh, wat heerlijk. Hé, hey, mijn neus was helemaal open. Ah, raak je, Peek. Hé, hey, raak je hup? Ja, rotte vis. Wat? Ik raak rotte vis. hij hey, ja, ziet helemaal groen. Zo voel ik me ook. Kijk daar, kakken! Hé, hey, kijk, de tegen de helft van het nachtelijk asfalt. Nog geen twee meter buiten gaat. En hij is nobody. Weet je wat jij bent? Misselijk. Nobody. En misselijk. <laughs> nobody is misselijk. Hebben nou, we hè. <laughs> ja, zo ken je niet wel weer, hè. Zeg, zeg, hè.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 Ik denk dat ik de boot hier maar stil, hè? dank. Ja. Ja, dit stekje lijkt me wat. Ah, ik ja. ken het hier wel, jongen. Ik ken het. Je hoeft hier alleen maar in je handen te klappen en de vissen springen je boot al in. Nou, hier is het. Ruk. Hallo, Hengel. Ga eens even opzij, haat. Zo. Ja. Ja. Ach, okay. ja, ja. ik hou daar zo van. Van de stilte. De vuil. En de natuur? ah, oh, ik leef hier. Dan is er, dan zit er niks in je kop. Er zit er niks te tetteren, geen auto's, geen fietsbellen, geen zaden werven. Rotjes, vuurpaden, klapkouwen. Maar bovenal, vooral geen schitterende radio's. Nee, nee, alleen. Een oude, tetterende, schitterende, bellende, zadelijkende, zeurpiet die onze zo, rust verstoort. Waar dan? Uf. Ze willen niet erg bijten. hè? Een stukje erop gaan. Ja, misschien moeten we even in onze handen klappen. Waarom? Nou, volgens fokken springen de vissen dan spontaan de boot binnen. Heer, ja. geduld, geduld, ja. mijn heren. Geduld moet je geduld. hebben. Ja, geduld, ja. Want dat heb je de jeugdvertegenwoordig niet meer. Die wil ik zo graag boem, boem, hop, een potje paling binnenhalen. Ja, en het liefst gerookt. <lacht> ja, maar de ware visser hebben geduld. Wij ze moeten wennen. Wennen de wormen. Het is een kwestie van eerst vertrouwen en dan pas... Hop. ...en dan heb je hem aan je engel. Zo gaat dat. Je vrijt toch niet iets op wat je niet kent? Doe je niet? Nee. Ik moet überhaupt niet aan te denken. Nou, ik wil... Tja. Tja, nou, je zegt een hapje zo in de dorp. Die zo geëptoos niks meegegeven. Ja, wel, niet thuis. Nou, nou dan. Nou, je zegt... Uitgehongerd ben ik. Ga eens weg, Hup. Hoppie, hoppie, hoppie. Nee, hoppie. Ja, Die tas is hieronder. Ja, ja. ja nee. Uh... God, nou, nou, nou, nou, is waar, zeg. Dat zit voor een wezen als een boterham in. Faan, oh, wat goed, hè. Als wij hap, hap, het is ook misschien. Oh, dat je er door je stroot kunt krijgen. Eh, in buitenlucht. Buitenlucht maakt hongerig. ook Nou, meen. maar hij maakt het mis. nou, de pis dat het zag geen pakjes boter hebben. Dat zijn Bakstenen. Bakstenen. Wat ook? Hoe kan ze dat, nou dat nou doen? Hoe kan Tozi dat nou doen? Toch daar houden wij toch niet van? Dat wisten wij toch niet? Wie me. we? er zit toch ineens niks op? Dat mag even. Hier, Til, Tilke, er zit nog een brief bij ook?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 ...de wrekelde dieren. Nee, dat kan niet. Dat is een achterlijke idiote zwager van me. Die had toch echt, echt raar voor het gekke huis. Wil dat, wil dat zeggen, Peet. Bedoel je dat hij daarmee duidelijk te maken hebt, dat, ...dat er... ...dat er geen moter aan boord is. Dat probeert hij daarmee duidelijk te maken, ja. Ik, ik, ik vind ik... ...ik heb mijn even Ik heb er geen woorden voor. Nou, dat is er voor het eerst, opa. Hij, ja, wie is... ...ik, opa? Ja. Moet jij eens luisteren, misselijke, grauwe, erten, brakken, graas, op grote groene. Nou, jij ja, kan voor fokken zeggen wat je wil, maar hij wordt er wel lekker rustig van, hè, he, van het vissen. Wat een rustsport, oh, zeg. Zo, niks aan die hengel, niks in de tas, Ga hm. uit, ben M'n hm. huis. M'n huis is dichtgeslagen, van ik dichtgeslagen. Nou, oh, nee, ik heb het zo zin mee, hoor. Laten we moeten terug gaan. E, e, ik dacht dat we samen gaan vissen. Jij was misselijk. Ja, met een nadruk op was, maar ik werd er helemaal bij getrokken. Van het leedvermaak. We Ha ha. niks. <laughs> Wil niks gevangen hier. En verderop ook niet. Die schone ja, dag, dag jou, zal ik jou eens wat vertellen, Peekie? Die man van zwagen van jou, die heeft gewonnen. Die heeft naast gezien. Ja, Huip. Ja, die wou deze dag ver, de galamie zelf op. En het is hem gelukt. Ja, huip. Alleen met de bebaksteentjes. Nou ja, de Holles eraf staat, die maar. Oké, oké, oké. Maar ik had toch wel even een beetje meer guts verwacht van de twee zeebonken. Schiet nou alsjeblieft maar op, paddeltje, nou, paddeltje. Ik kan niet wachten tot we weer thuis zijn. Oh, de bloedhond. Dan zal ik die dinges die twaalf eens uitbrengen boven zijn aquarium. Dat die al die vissen er mislag van worden. Ja. Nou, Gar? Hé, hey, Wil ik niet? Wacht even, wacht even. Ja. Ja, hij, hij, hij, is toch niet, eh... Wat? Ben je gek? Hé. Ik, eh... Uh, ja? Ja? wat is het? Ik, uh, ik uh, geloof dat er benzine op is. Nee! Hey. Met op de signalen, we hebben we geen benzine meer! Geen vissen. Geen brood. Geen benzine. Hallo! Zeg maar kraken, kan jij een beetje roeien, hè? Ja. Nou, jongen, dan is er werk in de winkel. Ja, en graag, als ik een had. Hoe, doe je dat? Nou, ja, man, ik heb geen roeispaan. Tussen, tussen. Uh, dus kan ik niet roeien. Geen vissen, geen brood, geen benzine. En geen roeispaan. Hauw! Ah! op! Oh. Oh. Ja. Met onze handen teruggepeddeld, uren onderweg, blauw van de kou. Uren? Uren onderweg? Ja, sukkenhanden, hè, Kun je nagaan. En daarna had nog maar drie minuten hoeven te peddelen. Daarna viel hij in de flauw. Ja, ja, had ik een wegtrekker plotseling in een der Ik kwam pas weer bij toen we land waren. Heb ik liggen halen? a Paik heb ik liggen halen. Ik heb liggen snurken houden, de hele weg. Nou, bestaat er Ik wil er niks meer van horen. Dit dus ik jij me hebt tegengehouden, Peek. Want anders had ik jouw hier in mijn land. Had ik 1, 2, 3 of op boord het Gelijk met die bakstenen. Ja, gelijk ja. met. De, wat een mop. Ja, wat een mop, hè. He. Ze bestelt mij nog een whiskietje, Peek. Met water. Water? Nooit, nooit meer water. Dat lacht. Ja, ja, de natuur heeft overwonnen, dankzij mij. Ja, jij bent nog niet met ons klaar, jochie. Is dat ik er moeilijk voor ben, want anders had ik je binnenste water gekeerd en zo. Aan die hygiëners in artigste vrij te gegeven. Moei, moei, dood, moeie ben ik. Ik ook.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 De dieren zijn menselijk. En de mensen zijn dieren. Halleluja. Rijst de beer. Ah, ah, ah, nou goed, hebben je whisky, Harry een schoteltje melk en wij nemen de neus, houden. Ja. ja, en doe er een broodje bal bij, bij. En, en uh, zes broodjes bal bij, bij en een tosti. Doe maar. Oh, je wordt er zo moe van, van de gepiddeld dood en een honger. Zo, hè? nou, nog maar één bolletje tegen de kou. In mijn eigen lekker huis. Nou, ik weet niet wat het is, maar de vochtigheid uit nog steeds op. Het is net. Het, het is net of, eh. Uh, oh, het is hier kleiner net. Wat? Maar je kent het hele te paard, zo. Wat is dat nou? Nou, ik heb dat één keer zelf gehad. Dat is mijn waterbed leeglopen. lopen. Zat zo gat in. Ik heb meteen gestroom betrokken. Machter de er had hij een halve meter water. Thijs, Thries! Hier, daar is je Kamer! Daar is je Kamer? Nee! Gastverdamme, wat een kledderzooi. Zou zo'n totaal er nou tegen kunnen. Kan... Nou, ik niet. Ik kan er niet tegen. Thijs. Thijs, bij van me. Je hebt natuurlijk de hele dag zitten janken vandaar dat het hier zo'n vochtige moel is. Schijn het toch eens uit te Het komt er weer mijn schoenen binnen. Nou, pa, maar de... Wat is er nou gebeurd? Kijk dan zelf. Dat aquarium is helemaal leeg. Helemaal leeg. Wat, wat is er hier wat gebeurd? De hele kamer staat onder. Mijn aquarium, mijn vissen. Het was uit te voegen. In al het water. Al het water, dat komt zo in. Mijn vissen, maar zijn er vissen? Ga weg, poes, nou even niet. Maar zijn er vissen nou toch? Haal water. Er is genoeg water, kijk om je heen. Harrys, dat ga jij allemaal betalen. Allemaal. Ja, dat kan je niet schelen met mijn Beta Splendens en mijn Colisea La Boyosa. Waar is mijn. Toen, hè? Weet je wat ik denk? Ja, pa. De enige die hier vandaag vissen heeft gevangen en opgevreed is. <lacht> Ach, kom op, lees. Dat tapijt droog wel weer op. Hé, hey, Harry, ik ga dat zo'n poes door die palen nemen, hè? Die is wel ook mens, menselijk. <lacht>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 Blijven die twee maanden nou toch. Zijn Peekjes ouwe vaarder nog niet? Nee. Gelukkig. Gelukkig? Ik zit hier al een uur met de dreep op zit te wachten. Precies een uur geleden had ik zes prachtige ballen gehakt. En wat er nou nog van over is, het is een handje vol van Pieter de Knijnen keutels. Wat kan het allemaal nog schelen? Uh, jou kan niks schelen. Jij zit de hele dag in dus zijn grijn op je kamer.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 maar dat de dierenwereld zo vreed kan wezen. Nee, dat heb voor mij geen zin van nut. Weet je wat voor mij geen zin heb? Hier met zo'n dooie als jij te zitten kniezen en te wachten tot die twee lampstralen zich groot genoeg voelen om uit de kroeg te komen. Nee. Nee, nee. nee, wacht nou even. Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Het is die niet klaar. Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Het ...van haar, die staat midden in de nacht op, omdat hij sterft van de dorst. Hij slaat zo, Eén, twee, allebei die borrelglazen. achterover. Ah. Achterover! <laughs> Zal die mensen wel op de neus gekomen. Ja, nee, nee, want dat was er juist. Zonder die lenzen zag ze niks. Ah, gezellig, hè? Ja, ja. Ja. ja, hij zou doe ze er in de één, één. op. Ja, Waarom? Nou, omdat het alles terug gezellig wordt, pa. Nee, nee, Trace wacht op ons met het eten. Toos, toos, oud, Het is nou, het is nou hier toch gezellig. Oh, telefoon. Zo. Café dus slok. Hé. Hey. Hallo, Trace. Hoe is het met jou, Matt? O, doe je, d'r al. Ja. Ja, ook oh, nee, goed, goed hoor. Ja, maar we zien je zo weinig hier, Trace. Wat? Ja. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar we missen je toch, hoor, me. Ik mis je helemaal niet, helemaal niet. Waarom denk je anders dat je hier de halve dagen zit te komen bij Hohem. Ik zal het tegen ze zeggen, Trace, ja hoor. Ja, zeg, kom gauw een keertje mee, hem op. Ja, doei, doei. Dat was nogal een gezellig babbeltje, hè? Ja. moordwijf jou, Trace. Ze vroegen of je naar huis komt om te eten. Oh. Nou, in jouw plaats mis ik het wel. Nou, dan ga jij toch eens aan Plops. Nou, nee, kom op, waar we gaan naar Hier moet je eens kijken, die pot overal. Eén telefoontje op naar huis. Maar, maar zou jij dat niet zien doen, van? Nou, dan blijf je toch lekker hier. Ik ga lekker bikken. nachtpaan. pa. Hé, hey, nee, wacht. Hoog, hoog, hoog, hoog. Nee, R.E.T. Zeg, kom, doe het. Euh, alsjeblieft, laat mij maar meegaan. Anders komt er weer haar van. Nou, of je nou meegaat of niet. Die havel komt er toch wel. Ik moet je dat zeggen, ik wil een nog reuzen mee vallen, die ballen. Die zijn niet echt verpieterd, vind jij pa? Maar nee, nee. Nee, het enige wat hier verpieterd is, het, het smoelwerk van die dingen staat. Die, die, hoe heet die ook alweer? Harry. Dank je, Toos. Harry. Wat? Maar ik zou het toch prettig vinden als jullie eens gewoon op tijd kwamen voor het eten. Hé, hey, Peek, ik heb het tegen jou. Huh? Oh, oh, sorry schat, ik was even niet bij je. Nee, bij jouw maanden niet meer. Ja, ze, ze, vindt, ze vindt natuurlijk dat je te lang in de kroeg zit. In de kroeg? Ik, ik, ik, ik werk overdag, ik, ik zit de een Ja, ze zit in de kroeg. Dan gaan we het toch spuiten buiten. Dat vindt zij. Hier, hoe heet ze die dingen uh, van Dingestar? Harry. En dat is Thaus. En die vindt. Dank u wel, vader, maar als ik een papagaai nodig heb, laat ik het wel weten. Voor dieren moet je met die katten mee verwijzen, die heeft er wel weet van. Niet meer, ouwe.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 Tegen wie heb je het nou? Het was niet tegen mijn dinges. Zie je wel, maar dan zeg je het nou weer. Wat nou? Dinges? U zegt dinges tegen mij. Dat, dat, dat hoef je het niet tegen mij te doen. <nus> nou, Thijs, Thijs, waarom naar naartoe? Als ik jou vraag om onder lijn 3 te gaan liggen, dan doe je dat dan ook? Ik zeg een ja, want dan vraag ik het je? Wat was dat? Thijs. Lijn 3. <nus> nou, het zou mij niks kunnen schelen hoor. Niks. Bonjour. Bonjour.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 Zijn de heren er alweer niet? Ach nee, na zessen en hij hebt niet eens gebeld. Heh, fokken weet niet eens hoe het telefoon eruit ziet. Die stamt nog uit de tijd van de tantom. Ach, Peek zou toch kunnen bellen? Maar nee, nee, geen woord. Hij gaat er s'morgens uit en komt niet eens meer naar huis om te eten. <lacht> Zoveel beteken ik nog voor hem. Het is toch vreselijk? Ik vind het een zegen.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 Hmm? Verrek, ik had wel toch gaan schrijven. Sorry Therese, sorry schatje, maar het is gisteravond een beetje uit de kou gelopen. Ah, gezellig, gezellig. Ja, we, oh, we, we kwamen huip tegen. Nou ja, we hebben toch een partij tegen het Geeft niks hoor. Nou het was niet aardig van me. Nou, het kon eigenlijk niet zoveel schelen. Natuurlijk ja, wel. Natuurlijk ja, niet. Ja, nou, ik ben te koud geworden en jij me zit te wachten. Wachten? Ik? Nee hoor. Nou, kom nou. Je gaat me toch niet vertellen dat je het prettig vond dat ik er niet was? Ja hoor, best wel. Natuurlijk voelt je dat ja. Tuurlijk. Jij vond het toch ook prettig dat je er niet was? Maar mijn vader is helemaal niet waar. Hm. Ik, uh, ik, ik, ik, ik kan toch niet gezellig gaan zitten babbelen in een in café? Een bordeel? Volgens mij was het een bordeel. weet me? Ja, nee. nee. Uh, nou ja, hoe, hoe dan ook. Ja, ik, ik, ik kan daar toch niet vrolijker zitten wezen als ik weet dat Trace alleen nog thuis zit. Hoe weet jij dat ik thuis zat? Uh, je zat toch thuis? Huh. Nee hoor. Nee hoor. <laughs> Wat zijn je dan thuis? In de kroes <laughs>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 Dus ik had al mijn scheermessies al weggegooid. Aandacht trekken? Ja, heel even graag. Ja, maar waarom dan? Nou, heb jij misschien nog messies? He, ja. Nee, nee. wat hey, God, weet je, dat, de mijn ik dat zo te zeuren, maar kop. Ik heb problemen met wijze de zeur niet. Aandacht. Hij wil ook aandacht. Net als die zwakke zus van hem. Een pot, dat is het. Ik behoef geen aandacht meer. Ik stap er toch uit. Oh. Hm? Huh? Waaruit? Uit die al Dat leven eten eten. Eindelijk. Wat? Dat heb jij nou weer, de uitstappen? Je bedoelt Het toch niet... Het leven heeft voor mij geen zin van nut meer. Je, je, je bent toch niet gek geworden? Een mesje Pek, één mesje slechts. Met dat verdomde scheerapparaat krijg ik mijn polsen niet open. Ja, maar Hadi, jongen, je moet niet zo vreemd doen, hoor. Geen rare dingen gaan doen, nou. Wat nam toen niet dat zijn hoofdklullen? De man heeft gelijk. Ik kan het niet toelaten, Paul. Mijn besluit staat vast. Goed zo, nokken, kappen met je hap. Wat valt er nog te genieten in het leven? Wat valt er nog te lachen? Ik heb al geen weken meer gelachen. Waarvoor leeft een mens? Het leven is een boek, Peek. Maar ik heb het helemaal uitgelezen. Ach, wat En waarheen kan het je schelen? Ik ken mensen die lezen een boek drie maal. Nou, ik niet.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 Wat hebben ze toch, die twee? Is de nieuwe afrobode eraf? al? Oh ja, ja, is vanmorgen met de post gekomen. Ligt op de schoot de mantel. Wat hebben ze toch, die twee? We doen ze nou toch aan en... Ik... Wat moet je trouwens met de afrobode? Nou, we even kijken. Even kijken of volgende week Vanessa weer op de weig is. Vanessa? Ja, dat vind ik toch zo'n... Nou... Uh... Fanezangeres. Oh, ik wist niet dat jij van dat soort muziek hield. Die muziek, ja, die vind ik vreselijk. Maar wat. Voor een. een, een... is. Ik weet dit allemaal niet. Nou, ik wel. Ik zou wel weten. Ik heb het over overtreesbaar. Dat is toch geen vergelaat, jongen, dat scharwinkel van een duizend tegenover die. is, zou ik maar zeggen. Uh, er is een brief voor erbij. Voor Vanessa? Nee, ook al. Voor dat scharwinkel, natuurlijk. Ah. Toest is privé staat er op, zuiver privé. Pas kijkers. Nee, het is privé. Theresa en ik zijn in gemeenschap een goede getrouwd, pa. Wat verhaal is, is van mij. gefeliciteerd, alsjeblieft. Aan mevrouw Theresa de Breker, zuiver privé. Hé, hey, ga je een postzegel? Natuurlijk. Je nou? hey? Oh, jeetje, vergissing. Heb ik hem opengemaakt. Ik dacht dat hij voor mij was. In dit laat je nog. Ja, ja, ja, het is maar goed, ja, oud, het is... Uh, tis...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 Hey? Twee Trace een ander. Pap, is blij. Wat is blij, dat ben, ben je er eindelijk vanaf. En ik heb het geen cent aan mijn Geen cent aan je. Wat ben je toch een harteloze, nare, oude man? Heb je het over van mij? Twee. Bij Trace op een ander. Toon! Het is Toon! Toon? Hallo, moppie. Waarom kom je zo weinig? Ik zie je toch zo graag. Doei, doei! Het is stroom! Het is stroom! Nee, die heeft misschien last van zijn oren, maar naar zijn ogen... ...maar er niks. Kom op. En daarbij, je gaat toch niet scharrelen met een vrouw van je beste klant? Ze hebt... een ander, pap. Ach, wat heb ik daar nou mee te maken? Het is jouw schuld. Jij hebt me meegesleept de kroegen in ...de baan op, waardoor ik nooit thuis was. Moet je nou voorgoed laten, snottenbal. Je bent een volwassen man. Een volwassen ah. nou, keer. Oké, Je bent in ah. ieder geval volwassen. Zij ook. En, en gelijk heb je. Ga weg.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 Iedereen is nog te laat voor het eten. <laughs> Waarom jij dan niet, hè? Zeg, vond je het wel lekker, het gebakken eitje? Nou... Nee, nee, ik kook niet, nee. Ja, steenkoud zijn is ook niet zo lekker natuurlijk, hè. Zeg, mop, zal jij nou eens een veel lekker schenken? inschenken? Moet jij niet in de kroeg? De kroeg? Nee, veel gezelliger thuis, hè. Lekker. je ook nog een kokosmakro bij? Maar het uh, is toch klaar voor je zeg? Ach, dat gekaart. En altijd met dezelfde kerel, zeg. Nee, blijf lekker bij mijn bijvie. Ja, want die zie je lang zo vaak niet tegenwoordig als al die kerels. Hé, nee. Uh, zeg, zit je goed? Uh, ja, dankjewel. Ja, ik zet goed. Maar ik moet nu dus eigenlijk weer weg. Maar waar, waar, waar, waar naartoe? Wat kan jij dan schelen? Jij interesseert je toch niet meer van mij? Dat doe ik wel, twee. Nee, OP, oh Peter, dat doe je helemaal niet. Jij bent de hele dag weg, je ziet me niet meer staan. Nou, dan ga ik ook weg. Maar, waar, waarom?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 Ik heb een brief gevonden van een of andere truiloor die op jouw geval is. Die heb ontmoeten ontmoet en waar je vanavond natuurlijk ook weer naartoe wil. Maar ik wil het niet hebben, Therese. Hoor je? Ik wil het niet. Hoe kom jij aan die brief? Nou ja, laat maar zitten. Misschien is het beter zo dat je hem gelezen hebt. Therese, zeg maar de waarheid. Is het waar? Is er een ander? Ik ken inderdaad een heel aardig persoon, ja. Lief en zorgzaam, eentje die veel om anderen geeft. Maar ik geef toch ook om je met Tracy. Goed, ik was het de laatste tijd niet zo vaak, maar, maar ik... ik... Tracy, heb je een handdoek voor me? In de kast. Wat heb je gedaan? Je, ja. je hele hoofd is nat. Ik heb mijn hoofd in... Ja, ...maar water gehouden, net zolang tot ik... ...nou ja, tot ik dus niet meer... Mijn ik hield het niet vol, ik stikte het er met. Oh, ik dacht dat dat je bedoeling was. Jij ja, hebt me van geweten. Nee? Ja, ja. Jij hebt me van geweten, adem. Wat heb ik? Jij hebt me van geweten. Maar mij heb je niks verteld, Smeerlap? Ik Wat? heb ik twintig jaar voor je ja. Kom hier! Stop! Beek! beek. beek he? help me! Ja, Hij vermoordt me! Hij maakt me dood! Laat mij beek. een handje helpen! Beek! Beek, beek. luister nou! Maar je hebt er helemaal geen weet van! Hey. Waarvan dan? Waarvan? Van Trace de Vrijer Smecht! Wat? een een vrijer. Ja. Ik ken een persoon, ja. Een, een aardige, attende persoon. Zeg moet wie het is, reis. Is het Toon? Zeg me wie het is, ik vermoord hem. <tus> Toon.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 Oké, okay, nodig hem maar uit, laat hem maar komen. Dan zal ik hem de waarde eens even je gaan vertellen. Woehoe. Zal ik hem eens even laten zien wie hij hier voor jou houdt? Kom ga je nog heen? Weg. Een afspraak maken, met die vrije van je, hoe laat we terug? Doei! Tres! Het wordt weer de hele avond alleen nog op te wachten. Als je ergens over wilt praten, Wat? moet je niet bij mij zijn. Oh, en Peek, die emmer water staat nog in de keuken.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 Wie is nou nieuwsgierig naar zo'n nummeltje van niks? Haha. zal eens laten zien wie er hier van trace houdt. Nou, ik niet. Blijft ze toch. Oh. Hé, hey, troost, daar nou wordt het wel. nee, dat is trace niet die besloten van dreigen. Nee, dat is. niet. Die die. Is die. Alleen opendoen! Opendoen het gelijk weer terug, jongen. Misschien is die agressief. Ik uh, ga maar even naar mijn kamertje. Hier blijven jij nou gewoon Hoe meer mankracht, hoe beter. Wie weet, heb je een naaf bij zich? Ja, ik ga toch wel liever even. Hier zo, zeg ik jou. Zo.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 Ik oh, oh, oh, oh. <middellis> wacht even, wacht even. Dus als ik het goed begrijp, dan heeft Trace die brief zo je, ja. ik kwijt zou raken. Vecht <middellis> ik wat uitdragen, mijn ja, mijn kwijtdragen. naar dat heb ik nog niet. Jij raakt mij nooit meer kwijt. Ja, jij dat eindelijk vol, mensen? ouwe gek. Ja. Twee, ja. Nou, leuk is anders. Nou, dan ben je niet de enige. Hoe bedoel je twee? <laughs> moet je kijken, Harry. Harry, Hij kijk, Harry lachen. <laughs> nou, wat ik zeg, leuk is anders. <laughs> ah. Ah. Ah.